Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Italië en Spanje meer rente betalen voor hun staatsleningen. Daardoor dreigt de schuld van beide landen onbetaalbaar te worden... en wordt het ook veel duurder voor ze om geld te lenen. De kapitaalmarkten maken zich grote zorgen over de gevolgen van de Europese schuldencrisis. Italië en Spanje zijn veel geld kwijt voor de nieuwe steun aan Griekenland. De beleggers zijn bang dat de beide landen ook moeten aankloppen voor steun. In het Elkerliek ziekenhuis in Helmond zijn alle acht operatiekamers gesloten nadat een lamp bovenop een patiënt en een verpleegkundige was gevallen. De directie van het Elkerliek in Helmond wil geen enkel risico nemen. Daarom zijn alle verlichtingsunits op de operatiekamers grondig nagekeken. De OK's worden steriel gemaakt en kunnen in het loop van de dag weer gebruikt worden. In de Noord-Iraakse stad Kirkuk zijn bij een aanslag op een rooms-katholieke kerk twintig mensen gewond geraakt. Een autobom explodeerde voor de kerk in het centrum van de stad. De kerk en omliggende gebouwen raakten beschadigd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist, maar de Iraakse autoriteiten vermoeden dat moslim-extremisten de bom hebben geplaatst. Ze hebben in het verleden vaker aanslagen gepleegd op kerken in Kirkuk, waarbij tientallen doden vielen. Deze week kan een muggenplaag ontstaan, zegt onderzoeksinstituut Altera in Wageningen. Omdat het in juli extreem nat was en de temperatuur nu stijgt, zijn de omstandigheden voor muggen ideaal. Altera verwacht de komende weken een explosie aan volwassen steekmuggen die op sommige plaatsen kan leiden tot een plaag. Mensen worden geadviseerd zoveel mogelijk bakjes, emmers en regentonnen met stilstaand water weg te halen om muggenlarven geen kans te geven. Het weer, zonnige periode met een middagtemperatuur van 24 graden aan zee tot 28. Land in Vlak aan zee. Vanmiddag een koele zeewind. Morgen opnieuw zomers warm, maar smiddags ook kans op een regen- of onweersbui. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de a 12 Utrecht en Haag, bij Den Haag Malieveld 3 kilometer. En daar zitten een hoop mensen tussen die richting het strand gaan. Op de A15 Rotterdam Europoort na een ongeluk bij het Vaanplein 3 kilometer, maar de weg is weer vrij. Op de N57 Rotterdam naar Ouddorp bij Rokanje 5 kilometer. En het is ook druk naar Zandvoort op de N201 vanuit Uithoorn 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort de zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Muziek Boulevard. The maximum security, even after plastic surgery. So go on and squeal at the FBI. We, We can, can make, make a deal, deal. make It's it worth you your while.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 I can feel the Do we pizza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 Where do you feel the warmth of my gratitude? Met een half petersetie. van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Sorry. Magarena don't cuerpo para la alegría cosa buena, cuerpo alegría Magarena, I'll let cuerpo Magarena, I'll let Magarena, you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. Macarena Que tu cuerpo es para dar la alegría es cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, macarena, eh, Macarena, alla tu cuerpo, alegría, macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, macarena, eh.